Een uitzondering wordt gemaakt voor spoedpatiënten, kinderen... en voor zorg die alleen in een academisch ziekenhuis gegeven kan worden. Achmea zegt dat de problemen bij het Radboud een uitzondering zijn. De Oekraïnse politie grijpt in bij de protesten in de hoofdstad Kiev. Bij regeringsgebouwen worden barricades weggehaald. De betogers hebben tot morgen de tijd gekregen om te vertrekken. Het hoofdkwartier van de gevangen oppositieleidster Timoshenko... is volgens getuigen bestormd door gemaskerde mannen. Er zou een computerserver zijn meegenomen. De politie zegt van niets te weten. In de campagne Nederland leest 2014 staat een vlucht regenwulpen van Maarten het Hart centraal. Dat is bekendgemaakt net na het einde van de jongste Nederland leest campagne met Erik of het klein insectenboek van Gottfried Bomans. De roman van Maarten het Hart uit 1978 wordt in november 2014 gratis uitgedeeld in de bibliotheken. Een vlucht regenwulpen was voor de doorbraak voor Maarten het Hart bij het grote publiek. Ex-premier Schotten van Curaçao wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschriften. Dat heeft justitie op Curaçao bekendgemaakt. Eerder vandaag was er een huiszoeking in het huis van Schotten. Ook waren er invallen in zijn werkkamer in het parlement, het hoofdkantoor van zijn partij en drie andere panden. Vorig jaar is tweemaal maal aangifte gedaan tegen Schotten. Daarbij werd melding gemaakt van ongebruikelijke transacties.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 Hij raakte deze zomer in opspraak vanwege declaraties die hij indiende... en die werden betaald via Opduzis. Goedenavond, meneer van Venendaal. Goedenavond. Ja, Als we dan terugkijken op 2013, hè, want vanaf nu mag dat, vinden wij... bij twee dingen, gaan we gewoon doen. Dat komt nog heel veel langs, denk ik, de komende weken. Maar als u nou aan 2013 denkt, euh, euh, zou u het in één woord kunnen typeren? Ja, bizar. Wat was het meest bizarre moment... Nou, het meest bizarre moment was 23 augustus... toen ik uh, uh, in één, uh, door één krantenartikel uh, veranderde van uh, iemand... die zich met ziel en zaligheid uh, al jaren inzet uh, voor het leven van kankerpatiënten. Uh, en door één krantenartikel werd ik ineens uh, gemaakt tot een, een graaier, een paria. Uh. Kunt u zich nog herinneren wat u dacht toen u dat krantenartikel las? Nou, ik heb het pas veel later gelezen. De strekking werd me wel vrij snel duidelijk. Maar uh, ja, ik, ik, ik denk, hoe, uh, hoe verzint hij het, uh, het bij elkaar? Waarom in die context zonder uitleg uh, zo'n artikel schrijven? Ja, En, en, en u zegt, ik, ik, ik las het pas later, maar wie, uh, van wie kreeg u te horen dat dit aan de gang was? Nou, van onze persman kreeg ik eigenlijk op het moment dat, de, dat bekend werd dat NRC hiermee zou komen, een sms'je. Ik was die dag een seminar aan het geven, dus ik was niet, niet bereikbaar. Um, maar uh, ja, ik, ik kreeg te horen dat, dat er een artikel aan zat te komen. En even later stond dat, uh, werd dat wereldkundig gemaakt. Ja, en, en met alle gevolgen van dien, die een bizar jaar voor u opleverden? Ja. ja. Ja, een jaar met, met enorme hoogtepunten en vreselijke dieptepunten. Ja, en de hoogtepunten, laten we daarom even mee beginnen. Wat was het hoogtepunt voor u? Nou, het jaar heeft vele hoogtepunten gekend. We zijn, we zijn met, met, met fantastische dingen bezig. Ik ben in, in februari in Nigeria geweest, waar we een, een prachtig project hebben gestart om, om daar samenwerking tussen allerlei organisaties voor elkaar te krijgen om de kankerzorg ook in Afrika te verbeteren. Dat was een waanzinnige tocht. Het uh, was een waanzinnige reis die ik gemaakt heb. Uh, Alp du Zes was natuurlijk een, een, een schitterend hoogtepunt waar we weer met, uh, met 8000 mensen een, een week beleefd hebben, die, uh, ja, die elke keer onbeschrijfelijk mooi is. Ja, zo kan ik er nog wel een paar noemen. Ja, en toen kwam die 23 augustus. En toen werd dat mooie jaar uh, vreed, uh, verstoord. Ja. Want uh, ja, om, om, we gaan het niet hebben, denk ik, over alle ins en outs van die beschuldigingen. Want dan krijgen we misschien een uh, wel niet eens spelletje. Dat is allemaal uh, niet, niet goed. De onvrede uh, ging eigenlijk over het feit dat u geld verdiende... aan werk voor de goede doeleninstelling Inspire to Life. En dat geld wat u kreeg, he, u declareerde daar, en dat geld wat u verdiende... Daar, dat kwam uit het fonds van Alpe En daar was de onvrede over. En, en dan reageren mensen als volgt. Wij vinden het moreel verwerpelijk... dat uh, onze voormalige voorzitter en uh, boekbeeld... Uh, in een andere organisatie met subsidie van ons uh, uh, betaald is geworden. Ook om van zo zo ergens zijn boterham moeten verdienen. Alleen, het is wel heel erg uh, moreel en, en aanvechtbaar... als je dan precies met subsidie van de stichting waar je net zelf vandaan komt... Uh, je geld gaat verdienen. Terwijl ze geld uit de pot hebben gehaald voor een goed doel... maar ondertussen uh, dat stilhouden... en gelijktijdig op het podium verkondigen... jongens, alles is onbouwzuchtig, dat gaat niet samen. Dat hadden ze nooit moeten doen. Het is zo stom dat je geen openheid geeft. Door hun eigen succes zijn ze zo ontzettend gaan geloven... dat zij meer zijn dan God. He, Koen heeft gezegd vergeleken met Gandhi. Dan ben je echt contact met de realiteit kwijt. Ja, reageert u eens op wat u nu langs hoort komen? Nou, ik heb er tot op nu uh, niet op gereageerd. En dat ga ik ook nu niet doen. Maar waarom niet dan? Uh, kijk, wat iedereen zegt... Dat, uh, dat is voor de rekening van de persoon die het zegt. Uh, de media heeft mij vele keren uitgedaagd... om daar uh, reacties op te geven. Dat doe ik niet. Ik praat niet over anderen... Ik praat uh, over wat mij bezighoudt en uh, hoe ik in de, in, de, in de zaak zit. En ik uh, ga geen uitspraken doen over anderen. Nee, maar, maar raakt het u niet dan? Uh, uiteraard raakt mij dit. Ik denk dat je een ongelofelijke uh, ijskonijn moet zijn als dit allemaal langs je heen gaat. Dit heeft mij geraakt, dit raakt mij absoluut als ik dit hoor. Ja, en wat raakt u dan het meest? Nou, het zijn allemaal mensen waar ik, uh, waar ik intens mee samengewerkt heb. En uh, ja... Dat, dat is niet prettig om te horen. Nee, want dat zijn mensen... u zegt, dat waren misschien ook wel vrienden, of niet? Nou, in nood leer je de vrienden kennen... en ik heb deze zomer ervaren... dat ik heel erg verschrikkelijk veel vrienden heb. Uh, maar er zijn ook een aantal mensen... die, uh, die nou, door het ijs gezakt zijn. Ja, vrienden die u bent kwijtgeraakt ook. Nou ja, ik zeg altijd... in nood leer je vrienden kennen... dus blijkbaar waren het geen vrienden. Nee, en, uh, uh, maar, maar laten we dan nog even teruggaan. Hè? Want dit kwam toen in het nieuws. En wat gebeurde er eigenlijk toen? Want u zegt net, ja, ik hoorde het en, en ik dacht dat klopt niet. Of, of wat dan ook. Maar in, in wat voor wervelwind kwam u eigenlijk terecht? Uh, ja, een wervelwind die... Uh, he, uh, je bent van het ene moment op het andere ben je een publiek bezit. Uh, iedereen schrijft wat over je. Iedereen heeft een mening over je. Uh, terwijl heel weinig mensen de, de echte feiten kennen... Uh, je zegt het net zelf, uh, inspire to live een goede doelenorganisatie. Nou, inspire to live is geen goede doelenorganisatie. inspire to live is een projectorganisatie die bezig is in het veld van de kankeronderzoek. Uh, ik ben betaald, uh, zoals heel veel mensen betaald, om uh, een, een bijdrage te leveren aan de strijd tegen kanker. Dat heeft niets met Alpe 6 te maken. Alpe is een, uh, een goede doelenorganisatie die geld werft. inspire to live is een projectorganisatie die een bijdrage leeft in het in het kankeronderzoek. Ja, en en daar deed u werk voor? He? Daar deed ik werk en voor. En dat, dat werd betaald wel met geld uit u, het Alpduzest KWF-fonds. Ja. En daar is een, een, een goedkeuringsprocedure door KWF uh, aan, aan vooraf gegaan. En die hebben een subsidie toegekend. Ja. Gewoon zoals KWF dat uh, honderden keren per jaar doet. Ja, dat is helemaal rechtmatig gedaan. Absoluut. Ja, maar, maar dan toch. Het is rechtmatig gedaan, maar heel veel mensen zeiden... het is moreel verwerpelijk. Nou, ik weet niet of heel veel mensen dat gezegd hebben... maar de, ja, iedereen mag daar een mening over hebben. Kijk, uh, je kunt de dingen goed doen. Dat wil niet zeggen dat iedereen dat ook zo wil zien. En ook de media heeft uh, dat in een bepaalde context geplaatst... waardoor het wel lijkt alsof ik een graai in de kast gedaan heb. Nou, dat is niet zo. Dat is inmiddels ook uh, genoegelijk bekend dat dat niet zo is. Iedereen heeft ook gezegd, KWF heeft gezegd, 6 heeft gezegd... nou, het, het was allemaal afgesproken, het was volgens de regels... Uh, ja, en wat iedereen daar verder van vindt, dat, dat mag iedereen ja. zelf weten. Maar goed, heeft u nooit, hè, toen die constructie werd bedacht... Hè, dat u daar werk voor ging doen, dat u betaald werd uit dat fonds... heeft u toen nooit eens gedacht, van dit is misschien toch niet handig? Nou, handig of niet, natuurlijk hebben we daar discussies over gevoerd. We hadden toen de keuze, gaan we nu volle kracht vooruit... om kanker binnen de kortst mogelijke keren onder controle te krijgen. Daar moest heel veel werk voor gebeuren. Dat betekent dat ook ik een keuze moest maken, ga ik verder met mijn eigen bedrijf... Of ga ik mij nu fulltime inzetten voor deze zaak? Uh, nou, die keuze hebben we met elkaar gemaakt. Dat we het toch zo belangrijk vonden om volle kracht vooruit te gaan. En dat ik daar tijd voor vrij moest maken. Net als een aantal anderen. Uh, fulltime daarvoor gaan. Ja, uh, ik kan ook niet van de wind leven. Uh, hè, er werd net gezegd, uh, ik, ik weet niet wie dat was, die zegt, ja, dat, he, dat strookt met het onbaatzuchtig bezig zijn. Nou, ik denk dat je heel goed onbaatzuchtig bezig kunt zijn zonder dat je het gratis doet. Alleen je doet het niet voor het geld. Ik heb nooit enige arbeid verricht in deze om er beter van te worden. Alleen ik moet ook rekeningen betalen. Dat was de, de, de, de keiharde werkelijkheid. Ja, maar dan zeggen mensen dan worden de rekeningen betaald. Hè. Uw, uw rekeningen werden betaald met geld ingezameld uh, door Alpe Duzes, Waar mensen zich inzetten, wat u ook altijd heeft gepredikt. Zonder dat je er wat voor krijgt. Hè. Dat moest allemaal belangeloos. En toch krijg je dan een beeld dat degene die dat altijd heeft geroepen... Mm -hmm. Dan opeens toch zelf geld eraan verdiend. Want dat was het beeld wat er was. Ja, nou dat, dat klopt. Uh, dat beeld ontstaat. Ik heb zelf altijd alles binnen Albu 6 uh, voor niks gedaan, uh, tot, op, uh, tot, tot deze zomer. Uh, uh, alleen, uh, ik, ik, ik heb ook werk binnen Inspire to Live gedaan en dat kan ik. Ik kan niet alles voor niks doen. Nee. Maar goed, dit was wel het beeld. En u zegt, ik kwam in een, in een, in een soort enorme wervelwind terecht van media. Wat, wat, heeft dat eigenlijk, wat betekende dat op dat moment? Wat betekende dat voor, voor u en uw gezin? Nou, het, je hele wereld staat op z'n kop. Uh, uh, ik werd belaagd door, door, door de media of ik kon reageren. Uh, op op uh, social media werd mij van alles uh, aan, aan enge ziektes uh, toebedicht. Uh, ik heb doodsbedreigingen gekregen. Ik heb... Uh, ja, je, je, je komt in een enorme malle molen. Je hebt geen idee wat er op je afkomt, waar je op moet reageren... wat zijn precies de aantijgingen. Maar wat, wat, hoe zagen die dagen eruit dan? Ja, twintig uur per dag was ik bezig om uh, mijn mail bij te houden... op Facebook te kijken, op, op internet te kijken wat er gebeurde... wat er allemaal in de kranten verscheen over mij... Uh, uh, tegelijkertijd moest ik ook reageren. Uh, dus ik heb uh, een paar vrienden die, uh, die verstand hebben van media. Die hebben mij geholpen om mijn weg te vinden in, in, in het medialandschap. Van ja, waar ga je reageren? Hoe ga je reageren? Uh, wat is verstandig? Wat is niet verstandig? Uh, maar, ja, en, en tegelijkertijd is er een soort orkaan om je heen gaande. En ja, mijn gezin uh, stond onder druk. Mijn kinderen werden op Facebook voor van alles en nog wat uitgemaakt. Ja, wat betekent het voor je kinderen dan? Ja, mijn kinderen waren natuurlijk ook lam geslagen. Die, die maar gingen zien... naar school? Nou, mijn, mijn dochter was met de introductieweek van de universiteit bezig. Uh, mijn andere zoon was, zit al twee jaar op de universiteit. En mijn jongste zoon die zat een week voor zijn overstap naar de HAVO. Ja... Dat is Gekkenwerk natuurlijk. Wat gaat er gebeuren? Hoe gaan, gaan, gaan, gaan klasgenoten reageren? Hoe gaan studiegenoten reageren? Kijk, we wisten niets. Uh, kan ik me überhaupt nog vertonen? Uh, kan ik in Nederland nog, uh, nog een leven uh, opbouwen? Ja, Want wat, wat gebeurde er als u toen in die tijd de straat op ging? Nou, in eerste instantie heb je geen idee. Kan ik de straat wel op? Uh, ben ik nog wel veilig? Uh, staat er niet zometeen iemand met een honkbalkneupel die, uh, die mijn hoofd eraf slaat? Uh, uiteindelijk overwin je de angst en, en ben ik toch de straat opgegaan. En, en hoe was dat? Wat gebeurde er dan? Nou, eigenlijk helemaal niks. Want zo uh, bekend bent u dan ook weer niet? Nee, gelukkig maar. Uh, nee, maar dan merk je dat dat, dat wereld gewoon doordraait... en dat uh, iedereen of heel veel mensen het er wel over hebben. En, uh, maar echt heel veel herkent. Uh, nou, dat idee had ik niet. Uh, maar goed, dat weet je ook pas achteraf. Ja. Eh, op het moment dat het gebeurt heb je geen idee wat er allemaal op je afkomt. Maar goed, doodsbedreigingen, dat is toch altijd heel vervelend. Hè? Was u ook echt bang? Um, ja, ik zou liegen als ik zeg dat ik niet, niet bang ben geweest. Maar echt, uh, nou, dat, ik, dat ik doodsangst heb gehad, dat is ook weer overdreven. Maar nogmaals, op dat moment heb je geen idee. Kan ik nog over straat? Staat er niet. Hè? Ik moest uh, op, op zondag, uh, maandagavond naar uh, RTL Late Night van Umberto Tan... Uh, op het Leidseplein. Ik denk, ja, staat er niet een knokploeg zo meteen voor de deur? Uh, men weet dat ik daar kom. Dat was allemaal uitgebreid uh, op Twitter uh, verschenen. Kan ik, wel, uh, kan ik daar wel over het Leidseplein lopen? Ja, en hoe ging dat? Ja, prima. Uiteindelijk gebeurde er niks. Nee, er gebeurde nog nee. niks. U heeft het over, over uw gezin, uw vrouw, uw kinderen, uh, ouders, heeft u die nog? Ja, mijn vader was op vakantie in Italië. Die heb ik bewust eventjes buiten het, uh, buiten het circus gehouden. Die werd op een gegeven moment op een camping uh, erop aangesproken. Maar dat was pas een paar dagen later. Mijn moeder die, uh, ja, die heeft heel erg intens meegeleefd. Uh, kon op een gegeven moment niet meer eten en uh, sl niet slapen. Dus daar heb ik me echt zorgen over gemaakt. Die ging er echt aan onderdoor. Ja, want dat is natuurlijk vreselijk als je ziet dat je zoon het moeilijk heeft. Ja, He? en dat... niks kunt doen. En uh, hetgene wat jou het liefste is in, in jouw leven. Uh, ze heeft twee, uh, twee jaar geleden haar man verloren aan, aan kanker. En, en, en nou gebeurt dit, Weet je, dat is vreselijk. Ja, en, en uh, uh, u bent toch doorgegaan. He? wat was? Wat, wat, wat was eigenlijk de tactiek? Want u zegt, ik heb me met, met mijn vrienden besproken bij wie ik moest gaan zitten en waar ik de media te woord moest staan en, ja. en noem maar op. Maar, maar wat was eigenlijk de strategie? Uh, nou, in ieder geval reageren, maar wel uh, de, de media opzoeken die bereid zijn om het hele verhaal te willen horen. Het uh, in de context te plaatsen. Uh, dus niet uh, hapsnap reageren op, op aantijging of wel eens niet de spelletjes, maar in context plaatsen. Uh, ja, vervolgens uh, eenmaal via de, via de kranten en, uh, en de tv reageren. En daarna even kijken hoe het, hoe het verder loopt. En, en dan eigenlijk per dag bekijken. Is het zinvol om op dingen in te gaan? Niet overal je gezicht laten zien. Uh, en vooral ook uh, consistent zijn in het verhaal. En, en duidelijk en kort. En wanneer ging. Kort ja, ja. Dus dat moet vaak, hè in de media. Maar wanneer ging de, de, de storm eigenlijk liggen? Nou, het is eigenlijk een, een, een beetje een tsunami-achtige... Uh, de eerste weekend was ik aan de beurt... en de tweede weekend is uh, Inspired to Live nog even onder vuur genomen. Uh, ja, dus het heeft alles bij elkaar zo'n week of twee uh, geduurd. Uh, ja, en toen begon, begon het weer wat rustiger te worden... En, uh, en kon ik weer een beetje ademhalen en vooruitkijken. Ja, vooruitkijken naar de toekomst. Ook heel belangrijk. Want dat, ja, dat raak je wel even ook, kwijt dan, denk ik. Ja, en ook wat, wat heeft de, de, de beelden van een tsunami vind ik wel een, een mooie vergelijking. Het dendert met grote vaart over je heen. Alles lijkt aan puin te liggen. Uh, ja, en dan is het ook wel zinvol om op een gegeven moment eventjes rust te nemen... om je heen te kijken als, als het water weggetrokken is en, en de, de storm is gaan liggen. En wat, hoe ziet mijn leven er nu uit? Ligt alles aan puin of, um, of valt dat wel mee? Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. Ja, we blikken terug in twee <kwijnt> dingen de komende weken... met uh, prominenten uit sport, cultuur, <kwijnt> maatschappij en politiek. En mijn gast van vanavond is Koen van Venendaal, oprichter van de toch voor kankeronderzoek Alpdu <kwijnt> En hij raakte deze zomer in opspraak vanwege zijn declaraties die hij indiende. Want, uh, meneer van uh, ja. De schade, de schade voor u was groot. U vergelijkt het met, met, uh, met de tsunami. Maar de schade voor uh, Alduzes was natuurlijk ook groot. En ook voor... Het Kwf, want uh, de mensen die langs de deur gingen om geld op te halen, die kregen van alles naar hun hoofd. En als je nu de balans opmaakt, er zijn veel minder inschrijvingen nu al voor de Alp du 6: duizend minder dan, dan normaal. En we hebben vanmiddag even gebeld met Kwf en die denkt dat er nog maar één dag zal zijn van Alp du 6 volgend jaar en dat de opbrengst niet boven de 10 miljoen zal komen. Nou, dat was afgelopen jaar, geloof, 25 miljoen. Uh, ja, als u dat zo hoort, voelt u zich dan schuldig? Um. Nou, ik heb er uh, door wat ik gedaan heb, natuurlijk aan bijgedragen. Uh, allereerst dat er überhaupt Alp 6 gekomen is. Uh, ja. Dus daar voel ik me ook schuldig voor. Uh, dat die toch er is en dat er 100 miljoen is opgehaald. Um, Dan voelt u zich toch niet eens een grapje neem ik aan. Nee, maar goed, uh, ook daarvan. Uh, uh, mij wordt uh, een, een plek van deze wereld af uh, ge, uh, toegedicht. Uh, ik ben wel met Alp du 6 begonnen. Um, daar, daar, daar, daar proef ik toch een beetje ook de boosheid in nu, hè? Natuurlijk nou, ben, uh, ben ik ook boos. Uh, la, laten we alles in perspectief plaatsen. Ik heb uh, iets gedaan met een aantal mensen. Hebben we afspraken gemaakt over hoe we dat gaan doen. Daar ben ik niet alleen verantwoordelijk voor geweest. Ik heb niet besloten uh, alleen maar declaraties in te dienen. Daar zijn veel mensen bij betrokken geweest. Veel partijen bij betrokken geweest. Uh, dus daar dragen we gezamenlijke verantwoordelijkheid. En ik denk dat het goed is om die gezamenlijke verantwoordelijkheid... ook uh, consistent uit te dragen. Jongens, We hebben keuzes gemaakt... Uh, we mogen ook verschrikkelijk trots zijn op de keuze die we gemaakt zijn... want er is door Inspire to Live fantastisch werk verricht. Laten we dat ook niet vergeten. Uh... Maar als we nu de schade zien, dan zegt u van... daar ben ik dus ook niet alleen verantwoordelijk voor. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Nee, want we hebben met z'n allen dat besluit genomen... om mij op, op die manier te betalen. Ja, en ook uh, hebben we besloten toen uh, de, de, de media uh, de aanval opende... of in ieder geval uh, artikelen publiceerde... Uh, over wat er gebeurd was... Uh, ja, heeft ook niet iedereen consistent het, het, hetzelfde verhaal verteld. Dus we hebben met z'n allen ook bijgedragen aan verwarring in de media. En daardoor werd het van kwaad tot erger? Nou ja, daardoor bleef het misverstand over wat er gebeurd is... bleef uh, ja. volgens mij veel te lang in leven. Maar goed, als u nu terugkijkt, hè, toch, op 2013... is er dan niet iets waarvan u zegt... dat had ik toch anders moeten doen? Ja, natuurlijk. Kijk, uh, wij hebben uh, toen in 2011 de keuze is gemaakt om uh, mensen betaald aan het werk te zetten binnen Inspire 2 live is dat gecommuniceerd. Er is gecommuniceerd waarom ik aftrad als voorzitter van Alp Duzes, om belangenverstrengeling te voorkomen, omdat ik betaald werk ging doen binnen Inspire 2 live Dat is naar de deelnemers gecommuniceerd, dat is op de site gepubliceerd. Ik weet niet of er toen ook een, een persbericht uit is gegaan, maar het is, is wereldkundig gemaakt, er is nooit geheimzinnig over gedaan. Achteraf moet je concluderen dat heel veel mensen daar niet, toch niet vanaf wisten. Nou ja, dan hadden we dat beter moeten doen. Maar hadden we, wat heeft u zelf fout gedaan? Want u, u blijft een beetje in we praten en we hebben allemaal fouten gemaakt. Ik ben niet alleen de schuldige, mm -hmm. dat kan ik me wel voorstellen. Maar is er nou iets waarvan u zegt, ja, dat had ik toch ook anders moeten doen? Ja, ik heb me dat heel erg afgevraagd. Had het, had het uh, uitgemaakt als ik in 2011 ook helemaal met 6 gekapt was. Er niet meer uh, lezingen gehouden had. Uh, niet meer uh, het anti-strijksdokbeleid antistrijksdokbeleid uh, verkondigd had. Niet meer mijn gezicht had laten zien. Ik weet het niet of dat anders had geweest. Uh, ja, ik kan nu wel zeggen dat en dat had ik moeten doen, maar of dat daadwerkelijk uh, de zaak had beter had gemaakt. Uh, ik heb heel veel scenario's door mijn hoofd laten gaan, maar ik ben er niet uit. Ja, u, um, ziet, u ziet nog niet één punt waarvan u zegt, we hadden dat misschien toch even wat duidelijker naar buiten moeten brengen. Of ik had misschien hoger, uh, van uh, uh, misschien harder moeten, moeten gillen hoe het gegaan was. Of... Ongetwijfeld, hè? want wat ik zeg, het, het, het was bij heel veel mensen niet bekend. Nou ja, dan heb je niet goed gecommuniceerd. Dat is de, de, de regel van, van, communi van communicatie. Dus hadden we dat beter moeten communiceren. Ja, we. Ja, we en ik ook. Ja, ik ben niet verantwoordelijk voor de communicatie binnen Inspire to Live, KWF of Alpdu6. Nee. Ik werd ingehuurd door Inspire to Live om ja. een klus te doen. Ja. Maar, maar u zei net van ja, ik, ik ga toch uiteindelijk, toen die tsunami ging liggen, dan ga je kijken, uh, hè, dan moet je de scherven oprapen en, en weer verder gaan. Ja. Wanneer was u daar weer toe in staat? Ik bedoel, je valt toch, hè, want u was wel de man, hè? u had al 6 u was toch het boegbeeld. He, laten we eerlijk zijn. U was het boegbeeld. Dus wanneer dacht u van... Uh, hoe, u bent enorm van, van een voetstuk gevallen, he, zou je kunnen zeggen. Hoe heeft u die scherven bij elkaar geraapt? Want waar begin je dan? Nou ja, Allereerst, ik heb nooit op een voetstuk willen staan. Uh, dus het feit dat ik daar nu afgevallen ben in de ogen van velen... dat, dat doet mij niet zo heel veel. Uh, ik heb mij altijd ingezet om uh, alles wat in mijn macht ligt... en, en, en meer uh, uh, uh, te doen om het leven van kankerpatiënten beter te maken. Dat heeft mij enorm getroffen in deze hele melé. We hadden het niet meer over kankerpatiënten. We hadden het over geld, we hadden het over declaraties. En de kankerpatiënten werden vergeten. En daar is het allemaal om begonnen. Mm -hmm. Ik heb heel veel adhesiebetuigingen gehad van kankerpatiënten... die mij gevraagd hebben, Koen, ga je alsjeblieft wel door. Wat zeiden die mensen dan? Nou ja, die voelden zich in de steek gelaten, die voelden zich in de kou gezet. En, en natuurlijk schrok men wel van het feit dat, dat ik gedeclareerd had. En sommigen wisten dat ook niet. Maar toen zeiden ze, ja, maar uiteindelijk is het wel het allerbelangrijkste... dat jullie doorgaan en dat we met z'n allen die ziekte eronder krijgen. En heeft dat geholpen om toch weer uh, verder te gaan? Ja, natuurlijk. Uh, als je tegenover iemand zit die vecht voor zijn laatste, uh, laatste hoop op een, op een goed leven... dan is ook zo'n media media-tsunami maar een, een, een, een momentopname. En we hebben het over leven en dood. Dat is waar wij voor vechten. En, uh, en als ik dan met iemand praat die, uh, die beide borsten geamputeerd heeft en de eierstokken heeft verloren, en, en weer een operatie in moet gaan uh, om, om überhaupt nog, een, nog, nog kans op overleving te hebben. En die zegt: Jo, Koen, ga je alsjeblieft wel door met waar je mee bezig bent. Want ja, onze hoop is ook voor een deel op jou gevestigd en op Inspire to Live gevestigd. Ja, dan kan ik toch niet uh, gaan liggen, liggen mouwen en zeggen: Ja, maar het is allemaal zo zwaar, ik ga er nu mee stoppen. Dat heeft u nooit overwogen om er helemaal mee op te houden. Ik kan me ook voor dat je denkt van nou, dit is even niet meer mijn pakje, Jan. Ik stop ermee. Ik kap er mee. Nou, ik heb, ik heb mezelf uh, twee dagen de, met zelfmedelijden ben ik onder een steen gaan liggen. Ik heb op een gegeven moment gedacht. Ik moet eventjes mijn gedachten stopzetten en even heel erg mezelf zielig vinden. Um, nou, dat heeft één of twee dagen geduurd. Toen heb ik mezelf weer bij mijn jasje opgepakt. En, en uh, ben ik weer gaan kijken. Maar waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? En is dit niet misschien. Ja, ook wel een onderdeel van, het, van, van, van de weg die we te gaan hebben. Ja, want, want de weg die we te gaan hebben... was het succes van Alpe misschien zo groot geworden... dat dat... dat ja, dat daardoor ook dingen uit het oog zijn verloren of zo. Is, is, is het misschien nou, een gevolg zes, van het grote succes? Nou, op de zes is heel hard gegroeid. Dat maakt dat het ook, uh, ook voor de media interessant wordt om daar uh, op in te hakken. Hè. Van de zomer was er al uh, enorm veel. Uh, en werd er gezocht naar. zijn de bestedingen wel goed? Uh, in maar Abus. dat is toch ook wel te heel terecht dat mensen dat doen? Als het om zoveel geld gaat, als het zo groot wordt, dan is het toch ook maar heel goed dat de journalistiek dat dan controleert. Nou, ik weet niet of uh, controleren heb ik helemaal geen moeite mee. Maar ik heb wel moeite mee met, met tendentieuze berichtgeving. Dat heb ik van de zomer uh, tegen de journalist in kwestie gezegd. Dat heb ik ook in deze tegen de journalist gezegd. Uh, ik kom hier en ik wil uh, dolgraag met journalisten praten. Maar laten we dan wel kijken hoe we het hele verhaal in de context plaatsen. Alp 6 is een geweldige organisatie. Daar hoef je niet op in te hakken. Uh, daar wordt controle op, uh, op uitgeoefend. Uh, de jaarrekeningen worden gecontroleerd. Uh, KWF kijkt er heel scherp naar. Uh, dus... Ja, er is helemaal geen reden om, om uit te gaan van dat daar dingen slecht zijn. Ja, goed, maar er zijn met heel veel goede doelen ook wel eens wat aan de hand. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen daarin willen duiken. Maar dan toch, hè? Wat, wat, wat gaat u nu doen? Of wat doet u nu? Um, nou, ik ben, uh, ik ben verder gegaan met waar ik uh, op 22 augustus was gestopt. En dat is uh, de netwerken uitbouwen en de contacten blijven leggen... Uh, in Nederland en in het buitenland. Om, uh, om wetenschappers met elkaar te laten samenwerken. Dat is waar wij goed in zijn. Wetenschappers die bezig zijn met de bestrijding van kanker? Ja, maar wat, wat we zien in de kankerbestrijding... is dat er heel veel uh, zuiltjes zijn... en iedereen in zijn eigen uh, zuil bezig is met, met onderwerpen. En wij brengen uh, verbanden... Uh, laten wetenschappers met elkaar samenwerken... laten instituten met elkaar samenwerken... om gezamenlijk veel sneller tot oplossingen te komen. En werkt dat ook? Dat werkt uitstekend. Uh, nou, misschien wel het beste bewijs daarvan is dat KWF twee weken geleden aan Hans Klevers een subsidie van 6 miljoen heeft toegekend voor een, voor een grootschalig onderzoek. Uh, en dat is onderdeel van waar wij mee bezig geweest zijn. De, de, de samenwerking die wij opgezet hebben, de Discovery Network, uh, dat die hebben nu een subsidie van 6 miljoen gekregen. Uh, nou, dat geeft KWF niet zomaar. Dus dat, dat geeft wel aan dat dat zeer bijzondere uh, samenwerkingen zijn... en zeer bijzondere onderwerpen. Ja, en, en, mogen... en, en kan u dan nog, omdat u net zei, ja, je bent dan toch besmet... Hè? ik werd gezien als een paria, uh, kunt u uw werk eigenlijk nog doen? Ik bedoel, nemen mensen u nog serieus? Ja, absoluut. Uh, het grappige is dat, uh, dat uh, de wetenschappers waar wij mee werken... zowel in, in binnen als buitenland, uh, ja, die hebben eigenlijk uh, gelijk al laten weten... van jongens, dit, uh, wij, wij weten hoe het zit, dus uh, maak je over ons geen zorgen. Uh, dus daar is geen enkele reputatie schade opgetreden. Nee, u, u gaat nog gewoon helemaal zonder problemen daarop af... en, en u wordt niet met de nek aangekeken? Nee. Zo voelt dat niet in ieder nee. geval? Nee. nee. nee. En, en de contacten met, met uh, het kankerfonds is, zijn ook nog gewoon normaal? Uh, ja, welk, welk kankerfonds? Nou ja, met KWF, waar we het nu over ja, hebben. Ja, KWF, daar zijn we nu mee aan het kijken hoe nu verder. Uh, dus maar uh, zitten die nog op u te wachten? Nou, ik weet niet of KWF ooit op mij heeft zitten wachten. Uh, dat heb ik ze nooit gevraagd. Uh, ik ben er niet voor KWF, ik ben er niet voor de, voor de kankerfondsen. Ik zet mij in voor patiënten. En als patiënten tegen mij zeggen van Koen, je mag ermee stoppen... Uh, dan stop ik ermee. Maar ik zit niet op de goedkeuring van, uh, van wie dan ook te wachten. Nee, want want hoe lang gaat u hier nog mee door? Ik bedoel, dit is nu eind 2013. Hoe ziet 2014 er voor u van uh, uit? Uh, nou, we gaan door tot, uh, tot kanker een, een chronische ziekte is. Uh, en uh, wij hebben de klok op uh, 17 januari 2021 staan. Uh, dan is de tien jaar voorbij die wij in 2011 als, als, als, uh, als, als, als mijlpaal hadden gesteld. Uh, en wij gaan uh, er alles aan doen... Uh, om met elkaar ervoor te zorgen dat, uh, dat dat gehaald gaat worden. Ja, en u bent nog net zo gedreven als altijd... ondanks zeg maar, de schade die u heeft opgelopen in 2013. Ja, ik ben nog net zo gedreven. Ja. Er gaan namelijk nog steeds, uh, net als voor 23 augustus... 10 miljoen mensen per jaar dood aan kanker. Uh, en uit liefde voor die mensen hebben wij de verplichting om door te gaan... en ervoor te zorgen dat uh, kinderen hun ouders niet hoeven te verliezen... of ouders hun kinderen niet hoeven te verliezen. Jolanda uh, van Braam, een hele lieve vriendin van ons... die ligt op dit moment op sterven. Uh, haar man is 38 jaar oud. En die moet zijn vrouw binnenkort uh, wegbrengen. Nou, dat moet niet. Daarvoor knokken wij. En uh, dan is, is al het andere is bijzaak. Goed. Ik dank u voor uw komst naar Twee Dingen. Naar de serie waarin we met mensen terugblikken op 2013. En mijn gast van vanavond was Koen van Veenendaal... oprichter van de sponsortocht op 6 Goed, dit was Twee Dingen van Max voor vandaag. Als u naar de website gaat, dan kunt u informatie krijgen. U kunt de uitzending ook terugluisteren. Adres daarvan is tweedingen.nl. En morgen in deze serie hebben we Henk Krol te gast... oud-fractievoorzitter van 50 BNN Today zometeen vanaf half negen tot tien met Willemijn. En welke onderwerpen, Willemijn? Nou, dat gaat van heel vrolijk tot heel verdrietig. We kijken naar Boer zoekt vrouw van gisteren. En onder welke categorieën dat was schaar. mag je zelf bedenken. 3,5 miljoen mensen keken ernaar. En we bespreken het zometeen. En we kijken naar een dame, die een 29-jarige, Hanin Hassan. Zij werkt voor een mensenrechtenorganisatie. En zij was onder andere op Lampedusa. Om daar de slachtoffers te identificeren die omkwamen met de boot daar. En dat zijn allemaal Syrische vluchtelingen. En die Syrische vluchtelingen die volgt zij op de voet. En dat zijn, uh, snap je, dramatische ja. verhalen. Dat zo en nog veel meer in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen. Eerst het NOS-journaal met Marjan Koekoek. Nederlanders frauderen massaal met zorg, huur en kindertoeslagen. Dat stelt RTL Nieuws. De Gelderse gemeente Bronkhorst, met 38.000 inwoners... ontdekte in een jaar tijd zeker 100 fraudegevallen. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken... zegt dat dat elders in Nederland ook zo gebeurt. De omvang is daarmee volgens RTL veel groter dan de Bulgarenfraude.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 Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen behandelt dit jaar geen patiënten van Achmea meer. In een brief schrijft de Raad van Bestuur dat Achmea niet bereid is... meer zorg in te kopen voor 2013. Daardoor zijn er nu al onbetaalde rekeningen voor een bedrag van 8 tot 10 miljoen euro. In Oekraïne is het hoofdkantoor van de gevangen oppositieleidster Timoshenko... volgens getuigen bestormd door gemaskerde mannen. Er zou een computerserver zijn meegenomen. politie zegt van niets te weten. De politie haalde vandaag barricades in Kiev weg. De betogers moeten morgen zijn vertrokken. Tot zover. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee minuten over half negen. Een hele goedenavond. Vanavond hebben we het over duizend dagen oorlog in Syrië. Na negen is de 29-jarige Hanin Hassan te gast. Zij werkt voor een mensenrechtenorganisatie en volgde Syrische vluchtelingen letterlijk op de voet. En zij vertelt over een van de gruwelijkste dingen... die ze het afgelopen jaar moest doen. Namelijk het identificeren van de slachtoffers op Lampedusa. Dat dus na negen. En zometeen gaan we naar Kiev en kijken we hoe de situatie daar is. De Oekraïners, Willemijn zelf, die hebben heel lang geworsteld... met de vraag of ze nou Kiev, dus zoals wij het doen, K-I-E-V... of mm -hmm. Kiev met een Y-I-V moesten schrijven in onze westerse letters. Want ze hebben daar natuurlijk Syrilisch schrift. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Ja. In 1995 kwam er helderheid door een een officieel protocol van de Oekraïense Commissie voor Wettelijke Terminologie. En wat is het geworden, denk je? Kiev. Kiev. Kiev. Kiev. Oh. I-K-Y-I-V. Dus of jij voortaan ook Kiev zou willen zeggen. <laughs> is goed. Rolof de Vries, mijn introductieman, zo meteen meer. Wil je ons zien? Dat kan. Radio1.nl. En dan klik je op de webcam en dan zie je Erben Wennemars en Ria Jansen. Ria. Ria Jansen. 3,4 miljoen mensen. keken gisteren naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen Boers op vrouw. Erwin is fan. Ja, zeker weten. Groot fan. En Ria, jij bent dating expert en je schreef een column over het programma. Ja, En klopt. samen evalueren we de eerste uitzending zometeen. Mee kan uiteraard. Hashtag BNN Today. Eerst, anders zit hij ook maar zo te niksen. Jo, ja, ja. goedendag, maakt uitstekend steken, met sport. Ja, Cristiano Ronaldo. Van Real Madrid, Lionel Messi van Barcelona en Frank Ribéry van Bayern München. Dat zijn de drie genomineerden voor de FIFA Ballon d'Or. Bal 2013, onderscheiding voor de beste voetballer van de wereld. Dat heeft het tijdschrift, tijdschrift Frans Voetbal bekendgemaakt vandaag. Arjen Robben en Robert van Persie stonden ook op die shortlist... die vrij lang was met 23 namen, maar ze zijn dus afgevallen. Goudenbal wordt uitgereikt in Zurich op 13 januari. Stijn Schaars, zaterdag in het duel met PSV geblesseerd geraakt... na een charge van Mike Havenaar staat zeker zes weken buitenspel. Een MRI-scan toonde aan dat Schaars een haarscheurtje heeft in zijn kuitbeen. Overigens is de aanklager betaald voetbal een vooronderzoek gestart... naar de actie van Vitesse-Spitz-Havenaar. Schaars mist nu naast de twee nog resterende competitieduels tot de winterstop... ook de wedstrijd tegen Chornomorets Morets in de Europa League donderdag. En dat is de zoveelste tegenslag voor de Eindhovenaren. Na zes verliespartijen op rij... Al bij directeur van PSV Tini Sanders is eh, niet van plan om van koers te wijzigen. En eh, houdt vertrouwen ook in zijn trainer Philip Cocu. Er is hier bij iedereen het rotsvaste vertrouwen dat het goed gaat komen. Eh, dat we de ingeslagen weg ook niet weer ter discussie moeten stellen ofzo. Zometeen meer PSV in langs lijn en tot slot vrouwenvoetbal. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis van het vrouwenvoetbal... wordt een speelster getransfereerd naar het buitenland. Het gaat om Sherida Spitsen van FC Twente... Het gaat naar Liedestreum, CSK. Spitsen had nog een doorlopend contract bij Twente, maar de Noorse topclub betaalt een afkoopsom uh, om de middenvelder per direct te kunnen inlijven. Al eerder vertrokken Nederlandse voetballers naar het buitenland, onder andere Daphne Koster en Manon Medis, maar in die gevallen was nooit sprake van een transfersom. Spitsen debuteerde al op haar 16e in het Nederlands elftal. De middenvelder heeft 70 in het op haar naam staan en gaat dus nu naar Noorwegen. Zometeen meer sportje langs de lijn na 10 uur. Hoeveel zou er nou betaald worden? Ja, dat ik me ook af. Dat weten we niet. Anders had hey, ik weet, het zeker gezegd. Dat zou 10.000 euro zijn. <laughs> ik hoop voor haar een ton. Ja, nah, dat kan niet. Nee? Ik ga het uitzoeken. 5.000. Als ik het weet, kom ik het wel. Die roer denk je wel. I'm Op het onafhankelijkheidsplein uh, is de vrolijke sfeer van de afgelopen weken behoorlijk omgeslagen. Verslaggever Gwenny Somberg, goedenavond. Goedenavond. Je bent in het centrum van Kiev, op een paar honderd meter van het onafhankelijkheidsplein. Um, ik begrijp, de sfeer is, is grimmig daar. Ja, ja, nou ja, ik sta nu dus een paar honderd meter rand, zoals je zei. En hier valt het mee. Je ziet wel veel meer politie dan normaal. En het is wat rustig. Mm -hmm. uh, we hadden wat moeite met de metro. Omdat uh, ja, niet alle metrostations bereikbaar zijn op het moment. En ja, op het plein, we gaan het zo meteen checken hoe het echt is... maar vandaag was het een uh, hele gespande sfeer. Ja. Want uh, als je erover leest en de beelden ziet... Uh, de afgelopen weken was, er, ja, was het eigenlijk wel gezellig. Er werd gedronken en er werd gezongen. En ik begrijp nu, um, zijn de demonstranten eigenlijk echt bang... voor een hardhandige ontruiming? Ja, in ieder geval vanmiddag was die angst uh, heel sterk. En toen waren er echt heel veel... Uh, Mensen van de, de, de ordertroepen waren aanwezig en um, ja, oproep, politie uh, probeerde iedereen van het plein af te krijgen. Nee, dat is niet echt, uh, niet echt gebeurd, uh, want ik heb daarna weer gezien dat er toch weer een heleboel mensen naar het plein toe zijn gegaan. Ook mm -hmm. weer vrouwen die eerst uh, opgeroepen waren om, om te vertrekken voor de veiligheid. Yeah. Um, dus ja, nu gaat eigenlijk iedereen weer naar het plein toe om uh, ja, toch een vuist te maken tegen de regering. En ja, de angst is nu eigenlijk dat vannacht er nog een actie komt van de oproerpolitie. Ja, want ik begrijp dat er, dat er eigenlijk voor het eerst sinds de acties begonnen zijn... dat er echt honderden ME'ers naar het centrum zijn gestuurd. Dus dat, dat klinkt um, uh, vervelend. Ja, ja. Vorig, vorig weekend waren ze er ook. Uh, toen is het eigenlijk allemaal echt begonnen. Uh, daarna was het rustig. Ze waren wel in de stad, je zag de busjes... maar ze hielden zich afzijdig en mm. ja, nu zijn ze heel prominent aanwezig. Maar wat betekent dat, denk jij? Dat uh, betekent dat ze macht laten zien. Dat ze angst willen uh, ze hebben Eerder vandaag hebben ze een uh, gebouw van uh, verschillende kranten en media hebben ze aangevallen. Hebben ze um, dingen meegenomen. Uh, ze hebben ook een gebouw van de uh, oppositiepartijen aangevallen. Ja. En ja, dat, dat zijn allemaal diezelfde mensen. Dus ja, het is, uh, het is angst. Het is... Ja. Het is moeilijk voor de mensen hier. Um, nou, uh, is de betogers opgeroepen om, om nu echt te vertrekken? Dat gebeurt natuurlijk vaker nu weer. Um, wat, wat zijn de, de inschattingen? Ik bedoel, gaat de ME ingrijpen? Gaan ze het plein schoonvegen? Het is moeilijk in te schatten. Ja, um, ik denk dat ze het gaan doen. Maar ja, het is de vraag, ook hoe de demonstranten zich gedragen. Tot nu toe zijn ze echt heel rustig. Uh, maar ja, als er bijvoorbeeld een provocatie komt... dan, dan loopt het uit de hand. Yeah. Uh, ik zie dat er nu meer mensen richting het plein gaan... dan van het plein komen. Dus ja, het, het zal druk zijn. Als er echt veel mensen komen... zullen ze het waarschijnlijk niet doen... omdat ze dat gewoon niet, niet, niet redden. En ja, morgen zijn, is er ook overleg. En ja, als yeah. het dan... Als ze dan veel geweld hebben gebruikt, wordt het heel moeilijk om dan nog, uh, nog te praten. Ja, snap ik. Ja, het is ja. echt afwachten. Ja, want hoeveel mensen zijn er nu en komen er nu naartoe? Kan je dat inschatten? Nou, toen ik uh, van het huis wegging, dus voordat ik de metro inging... denk ik dat er misschien duizend mensen misschien iets meer waren. Maar ja, dat was via de tv, dus ja, dat is moeilijk, uh, moeilijk in te schatten. Hmm. En ja, ik denk dat er wel, wel weer een paar duizend mensen zullen komen. Alhoewel sommige mensen misschien niet op het plein gaan, maar ja, daaromheen blijven. Ja. Toch uit angst omdat je ingesloten kan worden. Oké. Okay. Ja, als je hier de berichten leest, hè, de, de, de, dan lees je van de koppen als... Sfeer in Kiev grimmiger ondanks handreiking. Die handreiking hebben we het zo nog even over. Maar als ik jou zo beluister, dan, dan vind ik het nog wel meevallen. Nou ja, het was vanmiddag heel grimmig. Uh, nu is het weer iets beter. En ja... Uh, ik denk dat het vannacht extreem grimmig gaat worden. Ja, dat moeten we ja. nog even afwachten. Want jij, uh, ja. president Janukovic heeft gezegd: van, Nou, ik ben bereid om met de oppositie op tafel, om de tafel te zitten. Um, en wat jij zegt, van, dan is het op zich niet logisch dat ze nu zouden ingrijpen, want dan valt er weinig meer te praten. Um, dat overleg moet morgen plaatsvinden. Ja, klopt. En ik, ja, ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren. En wat verwacht je dat eruit komt? Weinig. Weinig. Ik verwacht heel weinig. Uh, de oppositie heeft hoge eisen. en uh, Ik denk niet dat daar ook maar één van ingewilligd wordt. De, de oppositie wil heen... gewoon dat Januk opstapt. Absoluut, ja, ja. En eigenlijk ook uh, meteen berecht zal worden... en de gevangenis ingaan. Ja. Dus ja, dat, uh, dat, dat gaat niet gebeuren. Wie weet uh, is er nog wel iets, iets wat eruit kan komen... maar ja, niemand heeft er eigenlijk veel vertrouwen in. Goed, we gaan het uh, morgen zien en eerst nog maar even vannacht afwachten... en uh, hopelijk valt het mee daar. Gwenny Somberg, doe voorzichtig in Kiev. Dank je wel. Jan, Johan, Jos, Wim en Aletta. Dat zijn de nieuwe volkshelden deze winter. Vier boeren en één boerin... die aan de man dan wel vrouw worden geholpen in Boer Zoekt Vrouw. Het is een internationale editie... voor wie er altijd al van droomde om geiten te melken... in Canada, Tanzania, Denemarken, Frankrijk of op Bonaire. Dan wist ik het wel trouwens. Het programma scoort weer als een tierelier. 3,4 miljoen mensen keken ernaar. Raja Jansen is dating- en Boer Zoekt Het Ze was zelfs een tijdje Boer Zoekt Vrouw minister voor Metro en ze heeft voor ons gekeken naar de eerste uitzending. En wat denk je, op het BNN-hoofdkantoor ging het er vanochtend ook al over. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Het gaat gewoon over liefde in zijn puurste vorm. Boer zoekt vrouw internationaal. Want wat de boer niet kent, dat blijft hij niet. Kiki, jij bent groot fan. Absoluut. Ik heb zelfs vannacht gedroomd van Yvonne Jaspers. Ik heb, als, als ik naar Boers Frankrijk, Vrouw kijk, en dat is niet zo heel vaak, val ik een beetje in slaap. Het is zo saai, zo langzaam. Dat begrijp ik echt niet. Nee? Dus ik zit echt schaterlachend op de bank. Als er dan zo'n vrouw uit Canada speciaal voor die boer naar Nederland komt, en dat ze dan zeggen: Nou, je hebt vijf minuten om de kans te grijpen om elkaar te leren kennen, en... is het helemaal stil. Hoeveel brieven hebben ze dan gekregen? Ja, dat viel wel een beetje tegen, hè? Nou, een paar honderd per persoon. Ja, het is gewoon een beetje boerenaapjes kijken. Kees, wie is jouw favoriete boer? Sascha de Boer. Ja, het niveau van BNN Headquarters. Dating expert Raya Jansen, goed dat je er bent. Jij kijkt dus al jaren naar Boerzoetvrouw en Erben. Ja. Jezelf part-time boeren, eigenlijk. Ja, Af en toe, je, je bent fan. Ja. Um, Raya, jij maakte je vooraf een beetje over deze nieuwe reeks... een beetje zorgen. Ja, dat klopt. Ja, ik keek ook, begon ook eigenlijk met een beetje weerzin aan, uh, aan deze aflevering. Omdat ik toch dacht van, ja, zo'n zo, zo internationaal... waarom zou je zo'n goede formule, dat kneuterige, dat saaie inderdaad... waarom zou je dat uh, helemaal gaan aanpassen? En, en Dus ik dacht van, nee, dat, dat gaat hem gewoon niet worden. Maar... Maar, ja, het, ja, het is toch toch weer echt kneuterig eigenlijk ja erben jij knikt je vond het zijn het... gewoon het zijn gewoon weer echte boeren het zijn ja. echte echte Nederlandse boeren ze zitten alleen de omgeving is gewoon nog mooier en zonder ouders ook natuurlijk want normaal ja, dan, dan wonen ze op de boerderij met de ouders die dat heb je dan ook niet maar <lacht> ja het is het, het, het ze zijn gewoon toch ik denk dat er wel weer een paar van die karikaturen in zitten die ja, karikaturen dat, dat gewoon echte ja. authentieke boeren geen karikaturen zijn dat oh, oh dat oh, dat is gewoon uh, een boer oké okay, ja. nee duidelijk maar, maar goed nu, nu zie je wel natuurlijk meteen waarom Raya denk ik een leuke serie vindt, omdat er heel wat lach valt. Ja, nee. eigenlijk wel. Ja. Ja, Laten ja. we even naar een, de eerste gaan. Johan, een melkveehouder die emigreerde naar Denemarken... is al 49 jaar vrijgezel. Ja. En in de uitzendingen van september, waarin ze toen zichzelf presenteerden... liet hij al weten dat hij zich niet kon voorstellen... dat iemand ooit van hem zou houden. Johan wacht al zijn hele leven op een echte liefde... Toen ik hem in Denemarken leerde kennen, was hij de hoop daarop al een beetje verloren. En ik kan me ook werkelijk niet voorstellen dat er één in de wereld is... die ooit tegen mij zou durven zeggen... Ik, ik hou van je, ik kan het me eigenlijk niet voorstellen... Ja, Jij dacht meteen, yes, dit, dit, dit is een klassieker. Oh, heerlijk. Een echte eenzame boer. Ja, maar weet je wat ook mooi is? Voorheen dan, dan werden er iets van tien boeren voorgesteld. En de boeren met de meeste brieven, die werden dan uitgezonden. Ja. Maar zij hebben nu blijkbaar al de keuze gemaakt... om deze kneuzerige, maagdelijke boer eigenlijk... daar komt het op neer, toch te selecteren al om te volgen. En dat is toch, dat is toch het allerleukste? Dat is toch niet zo'n welbespraakte boer... of die al ervaring heeft of al weduwe is, maar gewoon iemand... Ja, maar, dat, maar je leest dan wel... Ja, is dat, is dat het leukste wat je kan voorstellen? Nou, nee, Deze man die zit er gewoon echt in. Die hoopt gewoon echt op. Dit is, dit is geen televisie voor die man. Die man die wil gewoon echt een vrouw ja. vinden. En ik hoop dat dat voor die man gewoon echt gaat meer. Die man die is gewoon zo. En die man die heeft nog nooit een camera gezien. Die ja. is echt authentiek. En dat vinden we denk ik leuk. Het is misschien een beetje wereldvreemd, want die, heeft dan, die man heeft natuurlijk alleen maar op de boerderij gezeten. Dan kunnen we, kunnen we ons, ons, ons, ons niet voorstellen. Maar ik hoop echt, ik hoop me één ding, dat Johan echt een lieve vrouw verkrijgt. Ja, ik ook. Hij, die Johan die verwachtte dus uh, twee of drie brieven, zei hij. Gisteren bleek dat er 45 vrouwen hadden geschreven. Luister even mee. Jij hebt... Dat ken niet hoor. 45 brieven. Ja, dat ken niet. 45 vrouwen. Hij ja, stond bij... Om grapjes schat, dan is mijn afdeling Maar natuurlijk moet natuurlijk geen, geen, geen, geen dingen vertellen die niet klopt, naar Maite. Ja, dan smelt je nee. toch? Ja. Dat is toch echt? Ja. Ja. Dit, dit, voor je, dit was jouw moment. Hè, ja, dus. dat was zeker mijn moment. <laughs> omdat ik denk, nou, weet je, hij wij hij, hij, hopen dat hij, hij misschien wel. En dan zegt die boer, nou, nee, maar daar kun je me niet maken, jongen. Daar kun je me niet echt in de. Hij grap me, ik ben van een grap, maar, maar, en het was echt, die man was authentiek. En die man die was echt, ik denk dat die man echt intens gelukkig was met 45 brieven. En dan zag je die kaart ook nog, en er stond zo'n een hele grote kaart. En er stond op, ik hou van jou. Ja, ja, ja, nou. ja. Ja, ja, ja, ja nou. en, en, er was, en die foto die erbij zat, toen zei hij ook, dit is de vrouw waar ik over droomde dat ik met haar zou eindigen. Ja. Dus het was wel, was, maar ik vond het wel een beetje freaky. Die zichzelf geknutselde op de kaart met, ik hou van ja, maar jou. Maar die, maar dat was, ik zag wat commentaar op internet, en er zeiden mensen ook van, oh god, ja. laat die man oppassen. Want het ja. is natuurlijk een Engels stalker, dit. Maar je verheugt me. Nee, helemaal, natuurlijk helemaal, helemaal, is helemaal geen enge Nee, met degene met die brief. Oh maar ja. Herman, je raakt je, je bijna te identificeren met die man. Wat is er, komt er zo <gif entrar> bekend voor? Die? Nou, nou, nee. Ik ben, ik ben niet 5, 5, 49 jaar lang al, al, al vrij, vrij, vrij, zelf, Dus Dat hoor je niet. Nee, maar ik <laughs> dat ken verlangen. wel een. Nee, maar ik ken wel een aantal. Uh, uh, ik kom natuurlijk uit een boerengezin. En ik, ik herken dat wel, ja. Ja, Dat je nooit een vrouw tegenkomt. Nee, maar niet iedereen is zo. Uh, is zo, zo, zo sociaal ontlegd dat hij altijd maar erop uitgaat. Er zijn echt boeren die, komen gewoon, die staan hun hele leven gewoon lekker op die boerderij... En die zijn hard aan het werken. En die bouwen een, een mooie, mooie, mooie bedrijf. Maar die zijn gewoon niet zo'n vader, die, die, die begrijpen dat niet. op een gegeven moment kom je op een leeftijd... Dat, dat het gewoon heel moeilijk wordt om die eerste stap te nemen. En ik denk dat joh, nou typisch een boer die er eigenlijk wel graag een vrouw wil hebben... Ja, maar, maar die nooit de eerste heeft. stap genomen heeft. En dan op een gegeven moment, ja, dan wordt, dan wordt, dan wordt, dan wordt die debel zo hoog... Dan, en dan heeft hij dus gewoon kan een beetje deelschreng. Dus dit is gewoon echt... Johan is in mijn optiek is nee, maar de super even, even naar Jan. Dat, alleen... dat, dat, dat is een mooie. Want, ja. uh, de, de, de, de boer zoekt vrouwen toch wel veel uh, ongemakkelijke situaties altijd. Eén uh, boer altijd die daarin uitblinkt. 2009 hadden we boer Wietse, heb ik me laten vertellen. Uh, toen keek ik het nog niet. Die zei echt helemaal niks. En de Wietse van 2013, dat is dus... Ja, ja ik, denk, ik denk boer Jan. Ja, ja. ja Toch wel. Want boer Jan, ja, Het Wietse syndroom is een beetje... Wietse zag er goed uit. Dus hij kreeg heel veel brieven. Maar er kwam helemaal niks uit. En Jan... Ja, Nee, Jan ja. is die boer, die, die, die, die komt het losser precies. Die jongen die, die, die, die, op, die, met, die met de geweren rond rondliep. Het is zo'n stoere vent eigenlijk. Die ja, gaat dat helemaal door. Het teen. is wel een echte... Ja, hij heeft naakte vrouw aan de muur hangen inderdaad. Kijk, en, het is een knappe jongen, maar ja, er komt die, geen woord uit. Nee, en die plofkippen die maken me ook niks uit. Maar ik vind het toch wel mooi, die kippen. Want waarom dan? Want je, ik weet niet of je het hebt gemerkt... maar Yvonne Jaspers, die praat echt het allermeest als ze met hem praat. En dan zegt ze, maar waarom die kip dan? Nou, het groeit op en je ziet het gewoon... Ja. Dat is dan wat er... Een handel, gewoon ondernemer. Ja. Luister even mee, Boerjan. Toch gezellig? Ja. Om je in het echt te zien. Ja? <laughs> Nog beter dan voor de televisie. Ja, zeker. Ah. Nee, ja. nee, ik vind je echt... Uh, je ziet er heel goed uit. Nou, dank je. Ja, je bent een leuke meid. <laughs> dank je wel. Ja. Uh, je zit in een notenhandel. <laughs> ja, klopt. Notenhandel, ja. We ja, zitten dus daar ook lekker veel noten. Jawel. Zou ik mijn eigen winkeltje daar kunnen beginnen? Dat zou wel kunnen. Hou je zelf ook van nootjes? Ik hou wel van lekkere pinda's en van die borrelnootjes pindas. ook wel. Ja. ja. Nou, dat is dus nou, het een is dat, in ieder geval dat is het goed. goed. Ja. Dat was dus het meest diepzinnige. Ja. Pinda's en borrelnootjes. Meest diepzinnige gesprek van boer Jan. Ja. ja. ja. ja. ja maar die gaat mis. Die, die, deze jongen die gaat mis. Die, die gaan we ons soms nog aan ergen. Dit is, dit is de, de knappe jonge boer, hè, is ja. dit? Maar die waar dus geen woord uit. Ik denk dat we niet. Ik denk dat we ons eerder aan een andere boer gaan ergeren. De boer van drie meter. Ik denk dat hij. Nee, want deze jongen die gaat zometeen nog een plaatje opnemen. Die gaat zo meteen, die wilde op televisie. Ja. En die wilde daar sterren die kreeg al die. Al die, die nee, dat dat, je, dat die zag niet. je ook wel in de van die schifting van die vrouwen. Voor hem was het gewoon een veekuring. Hij wilde gewoon de plofkippen. <lacht> gewoon de, de kippen die gewoon, die gewoon snel groeiden en die er een beetje mooi uitzagen. <lacht> ja, ja. Even, okay. even nog door, want er zijn nog meer mooie uh, fragmenten. Um, ja, oh ja, dat Nederlandse meisje die in Canada woont. En die kwam speciaal overgevlogen voor de speeddate. Maar het dat is dus ook weer met Jan. Het gesprek liep niet zo heel lekker. Dus, helemaal uit Canada. <lacht> Helemaal uit Canada. Voor jou. Voor mij. <laughs> ja, spannend. Ja, zo. So. Ja, je trok me aan. Hetzelfde verhaal. Hetzelfde verhaal. Ja. Je snapt het wel een beetje. Ja, ik snap de situatie. Ja. Ja. So. ja. Je hebt ook wel verkeer. Ik ben een Canadees gehad. Dan denk je ook, het is toch anders? Ja, het is anders. Wij zijn vooruitstrevend. En dat, dat mis je. Ja. Ja, hoe zeg je dat? Ja ja, Schetschend. Maar hier ken ik er heel veel van hoor. Die boeren... ja, zeggen. Vorig jaar was er boer Aad. Daar had iedereen het over toen. Die, nou, vooral bij de Wereld Rijd Door natuurlijk werd die gepersifleerd. Uh, uh, Raya, jij zegt um, uh, de geitenboerin Aletta is de nieuwe Aad. Ja. En zij Ale woont op Bonaire. Is de enige boerin in deze ja, serie. Klopt. Ja, en um, één fragmentje, want zij is ontzettend stug. En dat, uh, um, maar ja, volgens veel, veel mannen willen natuurlijk dan een spontane vrouw. Dat bleek ook wel, ik kom niet meer uit mijn woorden... toen ze eenmaal kennis maakten met iemand. Eén man wist het na vijf minuten al. Diep in de ogen. Ja, geprobeerd. Ja. Lied ze dat toe? Ja, zeker bij uh, weggaan ook even uh, vind het belangrijk om even goed uh, contact te maken. Wil je ja. er nog eens zien? Nee. Nee? Nee. nee. nee. Ik geloof er niks van. Nee, dat nee. is leuk, maar... Ik... Ik voel niet heel grote aantrekkingskracht naar haar. Ja, en die had alleen maar zes dus in en ongeveer alleen maar jongens met een geitenzikje, mannen. Ja, dat ja, was opvallend. Ik, ja. vind, ik vind ze helemaal geen aard. Zij is wel oké, okay, maar die mannen... ja die nou, zijn allemaal al, al een hele raar kerel Ik denk dat... dat zij de aard is omdat er heel veel over gepraat gaat worden. Maar ik denk dat uiteindelijk dat uh, boer... Uh, uh, drie meter boer, hoe Wim? heet die? Wim, Wim, Wim uit Tanzania. Ja, dat Wim uit Tanzania, dat hij uiteindelijk... want dat zag je ook al in de vooruitblik... want hij heeft natuurlijk ook 80 mensen onder zich... en volgende week dan gaan ze een boottocht maken... Toen zei hij al van nou even stoppen met vragen en kan ik even eten. En hij heeft best wel pittige vrouwen uitgekozen. Zegt ook dat hij een pittige vrouw wil. Maar volgens mij gaat hij die tegenspraak niet echt. Dus Wim is de nieuwe aat. Dat denk ik wel. Goed. Ja. Het was een schitterend begin. Ik spreek jullie snel weer. Dank. Exit Holland. Snel even Exit Holland. Vandaag gaan wij naar België. Daar wonen inwoners van het plaatje kokzijde, moet ik zeggen. Die, en die werden de afgelopen drie dagen overladen met geld. Martijn Schut in België. Wat is daar aan de hand? Nou, deze inwoners die vonden elke ochtend um, een paar briefjes van 20 euro in een, uh, in een brievenbus. En dat is nu al opgelopen tot een bedrag van bijna 1500 euro. Hoe komen ze aan het geld? Waar komt het vandaan? Dat vroegen die bewoners zich ook af. Ze ja. zijn met elkaar een beetje gaan bedenken van wat zou de bron kunnen zijn van deze spontane giften. En er ontstonden allemaal wilde geruchten over het feit dat het wel eens uh, een oorsprong zou kunnen hebben... in een overval die eerder dit jaar is gepleegd, waarbij er een kluis uit een auto is gegooid en geld op de straat terecht kwam. En de mensen dachten dat een, iemand die dat daar stiekem heeft weggegraaid een beetje spijt had gekregen... en dacht van nou laat ik het maar op deze manier teruggeven. Dat, dat zou een schitterend scenario zijn, maar er is nog een ander scenario. Ja, er is nog een ander, veel minder uh, spannend scenario. Dat is namelijk dat een uh, makelaar uh, een, een stunt eigenlijk aan het uithalen is. Um, en dat hij dus eigenlijk op die manier probeert aandacht te trekken door uh, mensen attent te maken op zijn uh, kantoor. En uh, ja, een soort geld weg te geven. Um, yeah. Maar de politie zelf in Coxside heeft al gezegd dat dat absoluut niet het geval kan zijn. Want zij denken dat het ja, een andere oorsprong heeft. Ze weten nog niet wat. Maar ze nemen het heel erg serieus. En ze zeggen dat het makelaarskantoor alleen maar meesurft op de van deze uh, gulle weldoener. Ja, het is een, een mooi verhaal. Ja, of je zou denken de feestdagen... en iemand wil van, hè, met die gedachten lief zijn... De ja, dat, dat, dat zou zeker zo zijn. Maar dan zou hij het misschien beter wel in een ander appartementsgebouw moeten doen... waar de mensen wat minder geld hebben. Want de bewoners van, dit, van deze twee appartementsgebouwen in Kok zeiden... dat het zijn eigenlijk hele rijke gepensioneerden. En die hebben die 20 euro extra niet nodig. In totaal is er dus al 1500 euro uitgedeeld. En elke dag worden er meestal briefjes van 20 in de bus gestopt. Dus de verwachting is morgen weer. Uh, dat zou zomaar kunnen. Vandaag is de gulle weldoende dus niet langsgekomen. Ik denk dat hij een beetje geschokt is van alle aandacht en bang is voor een politiepatrouille die hem zou kunnen betrappen. Maar misschien dat hij uh, vannacht uh, denkt van nou laat ik het nog eens proberen. Wat geld in de brieven besteken. In kok zeiden dus allemaal. Martijn Schut in België. Dankjewel. Rolof. Ja, Erben, jij hebt het straks in je sportrubriek met Guus Meeuwis over PSV. Die club zit in de hoek voor de klappen vallen. Hè. De ja. Eindhovenaren is dan op een beetje verdrietige tiende plek. Uh, onderzwollen nog, uh, ja. zeg ik. Uh, in de en ze kregen dit weekend ook een flink pak op de broek nog van Vitesse. 2-6. Vandaar, kort PSV-quizje. Met welk erotisch blad deelt de mascotte van PSV zijn naam? Is dat de Candy, de Foxy of de Tuk? De Foxy. Het is goed, het is een forsje. Er nee. uh, circuleren ook allerlei PSV-liedjes online natuurlijk van fans. Hartstikke leuk. Deze bijvoorbeeld. De nieuwe is PSV. Olé, ja, we kennen dit ook als Viva Hollandia he, van uh, Walter Kroes. Maar uit welke Duitse stad komt dit liedje oorspronkelijk? Is dat Hamburg, Bonn of Keulen? Ja, uh, Hamburg natuurlijk. Hamburg, Willemijn? Keulen. Rij of nog een gokje? Ik Keulen. Geen idee waar ik het over heb. Keulen. Keulen. Keulen. Nou, we la laten we even kijken. Kolonia. Keulen, helemaal goed. Ah. En PSV heeft ook het record in handen voor de duurste transfer van de eredivisie naar het buitenland. 30,1 miljoen euro. Maar voor wie vindt PSV dat geld? Ronaldo, Kersman of Van Nistelrooy? Van Nistelrooy. Dat is helemaal goed. Ja, ja, ja, ja. ja naar Manchester United in en nog, 2001. En nog te goedkoop verkocht. Nog te. Nou, daar kun je een hoop mooie dingen voor doen. Ja, maar wat een fantastische speler is ja. dat. Dat zo dus. PSV in uur 2 van BNN Today. Eerst het NOS Journaal met Marjan Koekoek.